Bij bomaanslagen in Irak zijn zeker 29 mensen omgekomen en zijn tientallen mensen gewond geraakt. In Baghdad ontplofte kort na elkaar drie autobommen bij Sjiitische moskeeën, waarbij tenminste 21 doden vielen. Dat gebeurde vlak na het avondgebed. En ook in de noordelijke stad Kirkuk en een plaats daar in de buurt ontplofte autobommen, waarbij onder meer het hoofdkwartier van een Koerdische politieke partij werd getroffen. De belastingsschuld van advocaat Bram Moskovic is groter dan gedacht. Moskovic moet de Belastingdienst niet ruim 1 miljoen, maar meer dan 2,5 miljoen euro betalen. Dat ontdekte Nieuwsuur in gegevens van het kadaster. De Belastingdienst heeft onlangs een extra hypotheekrecht op het kantoorpand van Moskovic in Amsterdam gekregen, om er zeker van te zijn dat het verschuldigde bedrag kan worden geïnt. De gemeente Utrecht doet onderzoek naar twee locaties... waar islamitische jongeren na schooltijd worden opgevangen en blijven slapen. De afgelopen tijd werd bekend dat in verschillende steden internaten zijn... waar islamitische kinderen in slecht onderhouden brandgevaarlijke internaten wonen. De twee gebouwen in Utrecht hebben geen vergunning voor overnachting, zegt de gemeente. Ze zijn wel brandveilig. Het weer vannacht wisselend bewolkt. In de noordwestelijke helft van het land kans op een bui. Tijdens opklaringen kan mist ontstaan. Overdag wolkenvelden afgewisseld door zonnige perioden. Vooral in de kustgebieden komt een enkele bui voor. Dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Plach. Goedenacht en hartelijk welkom bij deze Casa Luna. We gaan een uh, onderwijsrevolutie ontketenen... samen met uh, mijn gast van vannacht... die zelf het initiatief uh, daartoe heeft genomen. Claire Boonstra is haar naam. En uh, het is misschien mooi om een voorbeeld aan te halen... wat, wat Claire zelf in haar presentaties aanhaalt. En dat is een vraag uit de CITO-toets. Het woord iglo uh, moet je koppelen aan een kleur. Koppel je dat nou aan blauw of koppel je dat aan rood? Dat is de vraag zoals die in de CITO-toets wordt gesteld. Nou, ik denk dat de meeste... Van nu, en dat merkte ik ook in de presentatie die ik op uh, internet zat terug te kijken van Claire. Die riepen meteen blauw. Want ja, koud, logisch. Hè? Een iglo is blauw. Maar het neefje van jou, Claire, had een andere uh, verklaring. Die koos voor rood. En waarom? Ja, want hij zei van de, uh, een iglo wordt gebouwd door een Eskimo omdat het buiten koud is. Maar binnen heeft hij het warm. En rood stond voor warm. Dus hij zegt ja. Maar het was fout. Officieel was het foute antwoord, ja. antwoord. Dus Cito zegt: Cito is dat niet ja. het goede antwoord. Precies. Ja, en dat is waarom jij dit gebruikt in, in jouw presentaties: is om te laten zien hoe ons onderwijssysteem eigenlijk in elkaar zit. Denken in goed en fout. Ieder kind moet dezelfde denkrichting volgen. En als je afwijkt, dan doe je het dus niet goed. Twee maanden geleden heeft mijn gast haar leven rigoureus omgegooid... een succesvolle carrière als zakenvrouw aan de wilgen gehangen... en dus die nieuwe missie, een onderwijsrevolutie creëren. En daar gaan wij aan meedoen eh, vannacht. Uh, je hebt jezelf zes maanden de tijd gegeven, hè, heb ik begrepen... om je allerlei te laten voeden met een hoop ideeën... over hoe mensen tegen onderwijs aankijken... en de opvoeding van kinderen of het onderwijssysteem... Uh, hoe kinderen zich moeten ontwikkelen. Als je nou in één minuut jouw missie moet omschrijven... Je krijgt hier dat podium even. We hebben drie kwartier, hoor, twee ja. uur, maar even in één minuut. Heel even over die zes maanden. Ik, ik, ik wil op drie niveaus uitvinden uh, wat, wat, wat hier nou precies aan de gang is. Want het is nog een groot ding wat ik aanraak. Ja. Dus daar wil ik tijd voor nemen. Ik wil begrijpen wat er nodig is om het, uh, het te verbeteren. Wat mijn ro rol daarin is. nou, De contouren worden zichtbaar. Ik ben precies twee maanden bezig nu op een derde vandaag. Ja, vandaag precies op ja, een derde. Mooie mijlpeil. Ik, uh, heb het, ik kan het in het Engels inmiddels omschrijven. Want er zijn een aantal woorden woorden die, die niet in Nederlandse vertalen zijn. Maar ik zal het nu proberen, even uit mijn hoofd. Ik heb het nog netje opgeschreven. Maar... Het is heel grappig dat je dat zegt. We hadden vorige week hier een, een directeur zitten. Ja? En die zat echt te strooien met ja. Engelse woorden. En dat leidde op Twitter nogal tot, tot wat ergernis. Maar het ja. lukt je wel in het Nederlandse? Ja, ja wel, nee, okay. dat lukt okay. wel. Maar bijvoorbeeld, het woord empower zit erin. En mensen zeggen, ja, dat is niet te vertalen in het ja. Nederlands. Dus um, zoals ik nu formuleer, is wat ik wil doen is... I want to create a massive movement um, to empower parents and students of all ages to take charge of better education. And we all need an education which is focused on creating value and and developing our talents instead of focusing on um, imposing uh, a, um ja, imposing a curriculum. Oftewel, ik kan natuurlijk een aantal dingen zeker van het Nederlands uitleggen. Ik wil, op dit moment gaat het vooral om het een curriculum wordt opgelegd en wordt heel gekeken naar de norm. En dat opleggen, dat is wat me zo langzamerhand steeds meer steekt. En waar ik naartoe wil, is dat we uh, heel veel meer uh, mensen hun eigen unieke talenten leren ontwikkelen. Dat mensen, dat, en, en vooral hun creativiteit ontwikkelen, expressiviteit, samenwerken. Gewoon dingen die nodig zijn in de tijd van vandaag. En dat wil ik helpen veranderen. En dat wil ik doen door een hele grote revolutie te starten... en voornamelijk te richten op ouders en uh, leerlingen en studenten zelf. Dus ik wil niet alleen maar kijken naar uh, het, het systeem... en binnen het onderwijssysteem. Dus niet per se zeker geen vingertjes wijzen naar... school is zo slecht of dingen zijn zo slecht. Maar heel erg het licht aanzetten. Uh, heel erg wijzen op de goede initiatieven die er zijn. En, en de alternatieve schoolsystemen die bestaan. die, manier die we dus wel een verandering teweegbrengen. Ja, precies. Het maar doel echt is in, verandering. In de gedachten van mensen die uiteindelijk leidt tot wel degelijk een ander onderwijssysteem. Ja, het is een mindsetverandering en het begint bij uh, bewustwording ja. van wat, wat speelt er eigenlijk. Heel veel mensen realiseren zich helemaal niet dat er ja in ieder geval heel veel mensen hebben wel een gevoel van ja het, het klopt niet dat mijn kinderen het niet leuk vinden op school, want leren hoort leuk te zijn. Uh, maar mensen gaan ook geloven ja het is nou eenmaal niet leuk, want er zijn wel meer dingen niet leuk. Maar uh, als ik er met mensen over praat... Dan, dan, dan zie je ze denken van... oh ja, inderdaad, ik realiseer het me. En als ik dan zeg van... God, er bestaan al, deze, deze initiatieven bestaan al, deze ja. schoolsystemen bestaan al. Mensen weten dat vaak niet eens. En, Wat je daarmee kunt. Ja, en, ja. precies. En, en, en die hele... Echt, nou, mindshift, ook weer een Engels woord. <lacht> maar, uh, de hele grote verandering... In, uh, in, in houding... en hoe we naar kijken, dat wil ik eigenlijk bewerkstelligen. En ik denk dat dat... Uh, voor mij het meest effectief is... En, en in dit hele grote ding wat er moet gebeuren. Ja, want het is nogal wat. Ja, ja, ja. <laughs> ja het is niet een klein iets. Je nee. had behoefte aan een uitdaging. Denk, Goh, nou, ik nee, een, zo is het niet ontstaan. maar evolutie gaan ontketenen. Nou, kijk, het is vooral... Uh, um, uh, uh, ja, ik wou bij het woord getriggerd noemen. Ik probeer echt een Nederlandse woord Het is vooral... Uh, uh, heeft mij losgemaakt dat ik uh, de afgelopen jaren in het zakenleven eigenlijk heb gezien. Ik, ik ben eigenlijk geschrokken door het gebrek aan, uh, aan vuur in de ogen en aan gedrevenheid en, en passie en energie bij de hoogste leiders. Ja. En, en dat, dat, dat, dat frustreert en het doet eigenlijk zelfs pijn. En ik, ik heb, nou, ik heb het op, op het World Economic Forum in Davos gestaan. Nou, ik had daar zo naar uitgekeken. Want eindelijk, eindelijk ben ik bij de grote der aarde, der aarde op het gebied van leiderschap. En nu ga ik het meemaken. En eigenlijk was daar een behoorlijke teleurstelling dat het gros van de mensen daar, um, ja, eigenlijk gewoon bijna niet eens meer het licht in de ogen heeft en daar gewoon maar is en. Die doen hun dingen. Ja, ja. En. Um, en, en er zijn natuurlijk altijd geweldige uitzonderingen. De, de, de bono's van deze wereld. En de Bill Gates en de El Gors. Die heel erg veel innerlijke is een handje en... vol. Ja, helaas is het een handje vol. En ik, um, en, en, ja, de, de, de, ik was daar in januari 2011. En de, de revolutie in Egypte was net begonnen. En nou, echt de wereld schudde op zijn grondvesten. En ik dacht, oh, nu gaat het gebeuren. Nu gaan we het met z'n allen over hebben hoe we dat kunnen verbeteren. Ja. En, en dat gebeurde eigenlijk. Bijna niks. Maar moet ik het dan en... zo zien dat ze vooral lekker met elkaar zaten te borrelen... en het een leuk weerzien is van de mensen die dat al jaren doen... en die al jaren heel hoog in de boom zitten... en zich eigenlijk niet zo bekommeren om de wereld? Nee, dat zal het niet zijn. Maar um, kijk, het zijn mensen die uh, heel erg hard hebben gewerkt. Heel, heel, eigenlijk, wat ik ook schets in mijn TED-talk... is dat we leven op heel, heel veel gebieden hebben ingericht volgens een status ladder. Dus... Uh, uh, het draait om prestige, hoger opkomen, ja, meer verdienen. Precies, dus het aan. begint eigenlijk al met... Uh, je hoort een hoge CITO-score te halen... dan hoor je eigenlijk naar uh, hoogst mogelijke opleiding te gaan... Ja. en dan ga je bij een gerenommeerd bedrijf... of gerenommeerde organisatie werken... en dan klim je hoger op in de managementladden... totdat je CEO- of, of presidentpositie zeg maar, bereikt. En, en dat, is, dat heb ik zelf ook aan de lijf ondervonden... in mijn eigen corporate uh, jaren. Dus bij, bij KPN en bij Unilever. En dat dat eigenlijk de enige weg is. De enige weg is eigenlijk omhoog. En... Um, om, om daar aan te kunnen voldoen... moet je eigenlijk uh, jezelf heel erg goed in, de, in die vorm persen, uh -huh. zeg maar. En, um, en, en in veel gevallen... Merk ik dat mensen daardoor ook heel erg veel verliezen van hun eigenheid? Ja. En eigenlijk zou je het zo uh, vrij rauw kunnen zeggen: dat de mensen die helemaal hogerop zijn gekomen, natuurlijk een aantal inspirerende uitzonderingen daar geluid, maar heel veel mensen zijn hogerop gekomen omdat zij degene waren die het best geëquipeerd waren om die status te beklimmen. Ze past in het goede malletje eigenlijk. Precies. Ja. Ja. En dat is en, en, wat jou tegen ging staan en waardoor. Ja, je denkt, en dat is nou wat, wat, wat me. Uh, als, als ik dat leg naar de problemen waar we voor staan als, als uh, uh, maatschappij, mm -hmm. als mensheid met de aarde, ik, ja, we hebben echt hele drastische uh, veranderingen van denkwijze nodig om, om, om dingen aan ja. te gaan passen. Want we kunnen niet langer verder zo. Als we zo, ja, weet je, dan, dan gaat het echt allemaal mis. Maar om heel erg drastisch te kunnen denken, moet je echt buiten het systeem denken. Maar hoe kun je helemaal zo buiten het systeem denken als je door het systeem bent opgevoed? Kijk, nou, dat is een interessante. Maar daar hebben we de komende twee uur, tot ja, twee uur hebben we daar de tijd voor. Want je bent vanavond al bij de FIFA 100. Dat is een soort selectie van 100 vrouwen. Die ja, 400, ja. 400, sorry, 400 ja. vrouwen. Die ik zit dan, hier in mijn feestjurkje nog? Ja, dat wil ja. ik net zeggen. Dat je tegenover mij zit. Want het, het klinkt nu alsof jij. Wij spreken al 40 jaar aan het werk. Ben en in één keer denk je van, nou, ik heb wel dit allemaal gedaan en ik ga wat anders doen. Maar je bent 37 jaar. Je bent ja. gewoon een jonge vrouw helemaal op het hoogtepunt van de carrière gezegd van nou, nu, nu even wat anders gaan doen. Vanavond heb je een toespraak gehouden bij die Viva 400. Je blijft in het tweede uur ook vanavond, vannacht. Ja. Om dus ook door mensen gevoed te worden en met mensen te sparren over hun ideeën. En dat, Heel uh, graag. Nou ja, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is volgens mij mooi aan Casaluna. Dat er altijd mensen die luisteren vaak heel erg maatschappelijk betrokken mensen zijn... die altijd hun ideeën hebben over hoe het dan beter en anders kan. Dus... Bij deze de oproep van uh, ja, kom maar met initiatieven, kom met ideeën. Uh, u kunt nu alvast mailen naar kazaluna.ncrv.nl. Als u dan uh, telefonisch in de uitzending wil komen bij Claire Boonstra straks... dan moet u even uw telefoonnummer erin zetten. En vanaf kwart voor één kunt u ook bellen. Maar nu eventjes een mailtje sturen... omdat we nu even niet de kans zien om de telefoon op te nemen. Dus caseluna.ncv.nl. En dan graag na één uur uh, verder sparren. Want hoe ging dat vanavond bij die, bij die FIFA 400? Het zijn natuurlijk allemaal jonge vrouwen die daar dan zitten. Ja, allemaal onder de veertig. Allemaal uh, heel bijzondere vrouwen die iets heel bijzonders hebben... Uh, ja veroorzaakt afgelopen jaar eigenlijk. Ja. En die in het zonnetje gezet worden. En uh, ik heb uh, op het podium eigenlijk een, uh, een uh, dringende oproep gedaan... aan al deze vrouwen om toch vooral vaker op een podium te gaan staan. Ook met, uh, naar aanleiding van het feit dat, dat ik op congressen vaak spreek... maar bijna altijd de enige vrouw ben of een ja. van de weinige vrouwen ben. En dat is natuurlijk gek. Um, en zeker in, ook in het licht van die grote maatschappelijke verandering die nodig is... Uh, de, het type leiderschap wat nu nodig is... is, is heeft heel veel vrouwelijke kanten. En als vrouw, meer communicatie, meer empathie. Ja, precies. Uh, sensitiviteit, samen dingen doen. Meer faciliterend leiderschap. Meer aandacht voor creativiteit, ondernemerschap. Hè, wat meer loslaten. Wat meer verantwoordelijkheid uh, leggen bij andere mensen. Dat is... Dat is dat zijn wel typisch vrouwelijke eigenschappen. Eh, anders dan het wat meer hiërarchie, macht en controle gedreven, eh, mannelijk leiderschap. En ik doe even tussen en eh, Dat ja, het dus is heel, heel twee erg twee hoekjes kant... ge... ja, in hokjes Ja, ik praat het ook, ook weer in hokjes, maar soms is het wel even nodig om de twee kanten te schetsen. Maar um, kijk, er wordt heel erg veel gepraat over meer vrouwen in topposities. En maar waar even aan voorbij wordt gegaan, is dat uh, vrouwen niet per se in die topposities gedreven willen worden, omdat het niet altijd even leuk is in een. Uh, ja, om in een, in een organisatie te zitten die heel erg volgens waarde is ingericht... die niet typisch vrouwelijk zijn. Ja, ja. Terwijl die, die omslag naar het vrouwelijke maar wel nodig is. Maar iemand moet de verandering is. inzetten, toch? Daarom. Ja. En daarom heb ik ook gezegd van... ja maar we moeten uh, leiderschap zichtbaar maken. En de perfecte plek daarvoor is op congressen. Ja. Dus ga maar op dat podium staan en laat maar zien... wat je in huis en waar je voor staat en op je heel eigen manier... heel, heel authentiek, heel open, heel vrouwelijk, heel persoonlijk... He, en niet een, een verhaaltje wat ver bij je afstaat... van nou, oké, okay, dit is de zaak en kijk eens hoe groot ons bedrijf is. Maar um, ja, veel meer vanuit het persoon, wat dat raakt. En dat komt wel willen gehoord, ge... denk ik. Ja, dat zeker. Het is van een ja, carrière gerichte vrouw. Ja, maar ook, die... ik heb ook gezegd... Van, ja, veel mensen trekken wit weg bij het idee alleen. Want er waren een aantal vrouwen die zeiden... ja, uh, yeah, maar Moet goed, dat? leer het dan maar. Ja. En, het is nodig. En, en ga maar. Ja, weet je, en, en vraag maar. Eh, ik, ik had drie excuses, veel gehoorde excuses genoemd. Hè. De eerste is van ja, maar ik heb het niet alleen gedaan. 90 mensen en eh, ik hoor niet op dat podium. Want zij hebben het gedaan. Ja, maar weet je, je moet juist voor die mensen daar gaan staan. Je, want dit moderne leiderschap moet gewoon gezien worden. En, en juist omdat jij samen dit hebt gedaan, doe het dus ook voor je team. En ja. doe het desnoods niet alleen voor jezelf, maar doe het juist voor. Jullie gezamenlijke prestatie. We gaan terug naar, de on naar ja, het onderwijs. Is het. De onderwijs. Want ik weet nu al, dat geeft helemaal niet. Maar je hebt zoveel gedachten en visies. En je wilt even op dat onderwijs ja. beperken. Eigenlijk zou vandaag de onderwijsbegroting in Den Haag besproken worden. Maar dat is een week uitgesteld. En ik dacht van ja, aan de ene kant jammer. Want we hadden kunnen sparren over he, wat daar besproken is. Aan de andere kant mooi. Misschien zitten er wat Kamerleden te luisteren. En kunnen ze de wijsheden die jij in ieder geval met ons gaat delen... nog meenemen in de, in de bespreking volgende week. Ja. Jij hebt al gezegd wat er mis is, hè, volgens jou. En volgens mij is dat redelijk wat in het regeerakkoord staat... is ook heel erg gericht op, um, ja, op, op, op prestatie. Afrekenen op, op een beloningsstructuur, afrekenen op prestaties... prestatiegericht onderwijs. Dat is een beetje hoe het ingericht is. En dat is eigenlijk precies wat jij niet wil. Terwijl dat de tendens is waar we juist al een paar jaar in zitten... en wat dit kabinet nog veel meer wil promoten. Ja. Nou kijk, ik ben natuurlijk niet tegen prestatie. Maar uh, de vraag is wel, prestatie afgezet ten opzicht van wat... Het gaat, nou ja, dat gaat van van de via norm. vaste normen. Precies. En, en waarom die norm? Oh. Wie bepaalt die norm? En dat is vooral waar ik, uh, waar ik gewoon moeite mee heb. Want die norm uh, die gaat over een heel beperkt aantal capaciteiten... of zelfs kennis, uh, onderdelen. En de vraag is, zijn dat dingen die echt nodig zijn... om een uh, gelukkig, waardevol uh, mens te zijn in de, in de maatschappij... en iets te kunnen bijdragen... Um, en het gaat ook over ja, gewoon een aantal he, wat er nodig is, wat, wat, dat, dat is zoveel breder dan wat op dit moment uh, onderwezen wordt en laat staan dat wat getest wordt. Ja. En maar het wordt op dat testen wordt een uh, alles draait eigenlijk op dit moment om Cito scores. En als je een hoge Cito score hebt, dan kom je als school in de lijst beste scholen te staan. En dan ben je dus en dan ben je een, een, je goede een goede school, school. precies. Ja. Terwijl um, ja, omdat die cites zo, zo belangrijk worden, wordt ook eigenlijk ontzettend veel aandacht op, uh, op, op gevestigd. En dat leidt ook weer tot uh, veel minder ruimte voor het ontwikkelen van al die andere capaciteiten ja. op school. Alleen wordt er natuurlijk gezegd: van je hebt. Bepaalde meetinstrumenten nodig om te kijken of kinderen eigenlijk goed van die school afkomen. Ja, dat wordt gezegd. En daar durf ik wel uh, grote vraagtekens bij te zetten of dat uh, in alle gevallen de juiste methode is. En of dat wel, wat meet dat eigenlijk? Ja. Want. Uh, dat meet wat kin kinderen weten en kunnen? Ja, maar. Uh, ook weer het voorbeeld van deze CITO-test. Uh, ik kom natuurlijk, omdat ik dit heb uitgeroepen, krijg ik natuurlijk heel erg veel, ook veel schrijnende gevallen op me. Ja. En uh, ook allerlei uh, ouders zeggen: Ja, maar mijn kind is gewoon te slim voor CITO. En dat is niet een ouder die zegt, maar, mijn kind is. Maar die, die gewoon aantoont dat het kind creatiever dacht dan wat cito uh, doet. Dus als ik het heel scherp zeg en ik, uh, dan, uh, dan test je eigenlijk de de, je vermogen om CITO-testen te maken. Ja om namelijk het juiste antwoord volgens CITO te geven. Maar heb je het idee dat veel kinderen... Door, door hoe het onderwijs is ingericht buiten de boot vallen? Ja, dat lijkt erop dat er, dat er steeds meer gebeurt. Uh, er hoe er, dat dan? Ja, kijk, wat ik, wat ik vermoed... en nogmaals, ik, ik, ik, ik zit er nog te kort in om het echt precies mm -hmm. te begrijpen... maar uh, uh, een aantal dingen die, uh, die ik zie en ik hoor... Uh, er zitten 16.000 kinderen op dit moment thuis... die niet meer naar onderwijs kunnen. Jonge dus, kinderen. Ja, gewoon, gewoon kinderen in de schoolgaande leerplichtige leeftijd. Ja. En uh, de zeilbroers bijvoorbeeld waren daar een mooi voorbeeld van. Um, die, die zijn volledig buiten het systeem gevallen. En wat, wat ik vermoed dat er gaande is... is dat uh, je hebt een spectrum van, uh, van, van intelligentie en van capaciteiten. En, uh, en er wordt natuurlijk gekeken naar de middelmaat... want dat is nou eenmaal waar het systeem is, ja. is ingericht. Dus als je eronder of erboven zit, val je er eigenlijk per definitie uit. Nou... Zijn dat de kinderen die normaal het etiketje met een gedragstoornis krijgen? Ja, daar zeggen? wil ik zo even op terugkomen. Maar wat, wat ik denk, wat er namelijk nou gebeurt... Uh, um, inderdaad, die, die vallen eruit... En, en Vroeger, om even te zeggen, als er, toen er nog niet zulke hele strenge normen waren... kon je als school daar nog wel uh, je eigen vrijheid permitten om die kinderen erbij te houden. Om gewoon zelf te kijken als leraar van wat, wat hebben we hier nou voor kind. Maar omdat de normen zo verschrikkelijk strak zijn geworden... en omdat er zoveel aandacht wordt besteed aan goede scholen, hoge cito scores vallen er steeds meer mensen buiten het systeem. Ja. En uh, als je buiten het systeem valt, dan heb je of ben je een probleem. En inderdaad, eh, nou, bijna iedereen kent wel kinderen met een label. Of het nou eh, dyslexie, dyscalculie, ADHD, ja. hoogbegaafd autist. Ook hoog, hoogbegaafd klinkt als, oh dat is goed, maar dat is ook niet altijd een probleem. Het leidt ook vaak tot problemen, ja. ja. er zijn heel veel labels. En um, nou, ik hoor ook allerlei verhalen van kinderen die zeggen, ik heb, ze hebben dat label, dus gaan ze zich daar gedragen. Van ja, ik heb dyslexie, dus lees jij maar voor. Ja. Dat, dat helpt natuurlijk niet. Maar de inrichting van het onderwijs, is daar debet aan? Uh, dat is wel wat ik vermoed, ja. Ja. wat ik vrees. Dat... Want uh, laten we dan die vervolgstap zetten. Ja. Dit is allemaal wat, het, wat er mis mee ja. is. Ja. Dus jij zegt er zijn heel veel dingen waar het al goed gaat. Ja. Uh, geef eens een voor, gewoon concreet voorbeeld hoe, een dan, hoe het onderwijs ingericht zou kunnen worden, moeten worden. Nou, ik, ik, ik ga een paar extreme voorbeelden noemen die ik heb gezien... en waar, waar altijd heel erg veel uh, wordt op aangeslagen. Want ja, maar dat kan niet zomaar. Ik ben vorige week bij twee scholen geweest. Uh, de ruimte in Soest en de campagne in, uh, in Amersfoort. En dat zijn twee scholen die uh, eigenlijk een schoolgebouw hebben, wel faciliteren. Maar verder, ze hebben geen uh, uh, klasjaren, Dus je bent niet ingedeeld volgens alle maar zes goed, jaar. En uh, de, de school gaat van vier tot achttien jaar. En alle kinderen zitten en helemaal van Vier tot achttien? tot 18, ja. Okay. Kinderen uh, van jong tot oud zitten allemaal in die school... en dat werkt allemaal samen. Er zijn geen lessen. Ik, ja. ik denk dat er nu echt mensen thuis zitten ja, van, even. wat? Sorry, ja, precies. <laughs> Dit kan niet. Er zijn geen lessen, althans, ze worden niet standaard aangeboden. Als er vraag is om een les, dan wordt die gegeven. En wat, maar wie, wie schept die vraag? Wat, dat is het interessant, de kinderen. En uh, eigenlijk het proces wat kinderen al tot hun vierde jaar zelf inzetten, namelijk dat ze zelf leren uh, nou, lopen, uh, praten, uh, uh, hoe ze Lego-blokjes moeten bouwen, uh -huh. hoe je een dopje vastdraait, Helemaal zelf gedreven. De kinderen die bepalen zelf uh, hoe zij zich gaan ontwikkelen en, en, en wat ze daarvoor nodig hebben. En uh, nou, ik weet er dus zullen inderdaad heel veel mensen hier stijgen. Maar het interessante is, wat ik, ik was daar en ik, ik, ik keek naar die kinderen. En, het, en uh, er kwamen heel vaak kinderen die kwamen naar de staf toe waar ik uh, mee in gesprek was. Die zeiden: Goh, mevrouw, mag ik u zo even spreken? Want ik heb een idee wat ik even tegen u aan wil houden. Nou, wat voor ideeën komen dan bijvoorbeeld? Dat zijn dan soms ideeën voor gehele ondernemingen. Of het zijn ideeën voor. Een nou, concreet voorbeeld was een kind die zei: God, er zijn hier, ik zie zoveel uh, violisten en cellisten hier waarom beginnen we niet een schoolorkest? Nou, dat kind heeft zelf een, uh, een plan opgesteld. Heeft zelf een begroting gemaakt. Uh, Hoe oud was dat kind? Uh, dat was een, nou, zes of acht jaar of iets. Hoeveel? Zes of ja. acht jaar? Ja, ja, ja, echt een jong kind. Zelf een begroting gemaakt. Uh, is zelf gaan... Uh, en ze heeft wat kinderen bij elkaar gebracht. Uh, is zelf gaan... Uh, uh, van, ja, er moet een dirigent komen. We moeten een ruimte hebben die niet te veel uh, geluid uh, geeft... voor de rest van de school. En die is dat allemaal zelf gaan organiseren. En dat plan, en daar komt het... Ze hebben dus wel degelijk een systeem. En uh -huh. zij noemen zich, uh, de ene school noemt zich democratisch... en de andere sociocratisch. Maar het, het principe is hetzelfde. Uh, het systeem wordt gebouwd door de kinderen zelf. Uh, de kinderen en de staf. En elk, uh, elk persoon heeft een stem. En iedereen kan dus zelf resoluties of plannen inbrengen en die wordt dan in de schoolmeeting wordt dat elke week uh, bediscussieerd en dan worden besluiten genomen en dan wordt dat gedaan en dat kan dus van alles zijn als in van heel we moeten maatregelen hebben tegen meer tegen te veel uh, rennen in de gang of uh, er moet een orkest worden uh, uh, er moet een orkest komen mm -hmm. ofwel we willen een een onderneming starten om patatten te gaan verkopen en het interessant is dat die kinderen dus uh, ik, heb, ik ben er helaas niet zelf bij, zelf bij geweest, maar ik hoorde van een kind van twaalf die die schoolmeeting voorzit. En dat volwassen mensen uit het bedrijfsleven en uit de overheid echt daarbij zaten. Met mijn hemel, hier een kind van twaalf die die meeting voorzit op een manier waar echt elke 46 maar puntje, jaar genoeg een puntje aan kan zuigen. Ja. Maar, en, maar en denk en ik dan even, niet om het neer te sabelen, maar ja. ligt het ook, zouden het ook niet kinderen zijn die... Dat kunnen, zeg maar, waar ouders voor kiezen om naar die school toe te nou, gaan. Kijk, ook zijn, en ook dat is precies die heel erg behoefte hebben, juist aan structuur, Precies. Precies, nou, dat, dat, uh, dat is natuurlijk een heel interessante vraag. Die vraag heb ik ook gesteld. Wat de school vaak zegt van nou, uh, kinderen zijn er meer aan toe, maar niet alle ouders zijn er aan toe. Om dat helemaal los te laten. Om dat helemaal erop te vertrouwen dat een kind dat zelf kan. En het gaat mij niet om dat iedereen naar zo'n schooltype zou moeten gaan. Maar het gaat mij erom dat er ruimte ontstaat voor dit soort schooltypes. Ja. Want dat is het probleem. Uh, het is een van de problemen, maar in ieder geval... Uh, een van die scholen, de, de, de campagne uh, en de ruimte heeft er ook last van gehad... die um, voldoen niet aan alle onderwijsdoelstellingen. De een doet dat uit principe niet en de andere heeft wel... met de onderwijsinspectie zo... Hey, die werkt heel samen om het uh, toch aan te kunnen voldoen. De, de, de, de Sudbury school, zoals het heet, uh, de campagne... die wil dat uit principe niet, want ze zeggen dat... dat het past niet bij zoals wij het zien, bij onze filosofie. Maar zou dat dan heel concreet kunnen betekenen... dat kinderen minder goed kunnen lezen als ze van die school afkomen? Nee, dat is ze dus helemaal niet de tafels problemen. niet kennen, zeg maar wat? Nee, zij willen... nee want die kinderen die leren alles wat nodig is... om in de maatschappij te functioneren. En ze leren zichzelf lezen, ze leren zichzelf rekenen, ze leren zichzelf wat er ook nodig is. Er zijn voorbeelden van kinderen die op 14 14 gewoon al klaar waren met met VWO-stof, omdat ze gewoon er zelf ja. op hun eigen tempo erheen zijn maar gegaan. Maar als ze geen zin hebben om te lezen, want ze denken ja, met cijfers vind ik fantastisch, maar ja. letters heb ik niks mee. Ja, nou kijk, uh, um, wat er wordt gezegd? Dat, dat dit schooltype voor kinderen het moeilijkste schooltype is. Want je moet, uh, je, niemand gaat jou vertellen hoe je het moet doen. Nee, ja. Dus je bent helemaal op jezelf aangewezen. En die kinderen leren dus ook van jongs af aan... om de consequenties te ondervinden van hun eigen handelen. En ze, ze lopen ook tegen hun eigen grenzen aan. Ja. Alleen niet pas op een 35ste met de midlife crisis... maar op hun zesde of op hun tiende. Ja. En uh, dat is heel erg interessant. En nogmaals, ik zeg niet dat iedereen en alles hier naartoe nee, gaat. Neemt u het aan dat je dan wel het tegengeluid krijgt van ja, maar kinderen zijn jong, kwetsbaar. Weet je wel, neem die juist wel aan de hand en geef ja. die. Nou ja, het het kader, ik, de, dat kader wat ze. Het uh, heeft natuurlijk gebruiken. misschien te maken met de fase waarin ik, ik ben met mijn zoektocht. Maar uh, ik zie natuurlijk deze dingen. En dan word ik zo blij en gelukkig van gewoon die kinderen in de ogen te kijken en gewoon te zien hoe, hoe gelukkig ze zijn. En ook de verhalen te horen. Want een aantal kinderen is van een regulier schooltype gekomen. Dus daar heel ongelukkig geworden. Um, echt probleemkind geworden. En die is hier op zo'n school weer helemaal opgebloeid. Nou, dat zijn natuurlijk, dat zijn natuurlijk de, de bijzondere verhalen. Maar ik, ik, ik, hoor, ik zie echt heel veel uh, gedoe en ellende met het, het systeem vasthouden vanwege het systeem. Ja. En, uh, zo is het nou eenmaal, zo deden wij dat ja, als ouders precies. ook. Ja, precies. En waar ik me ook zorgen over maak... dat er ook weer even terugkomen met die probleemkinderen... de hoeveelheid uh, ritalin die er op dit moment uh, gegeven wordt. En dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat... omdat kinderen nou eenmaal moeten stilzitten... Hè, zes uur per dag moeten luisteren naar een leraar, ja. of een docent... maar dat van nature niet kunnen, wordt dat nu... Zeker jongetjes, hè? Nee, precies. En dat, dat wordt dan nu met ritalin... En, en ja, de schoolprestaties gaan omhoog. Dus wordt er doorgegaan met Ritalin. En terwijl. we even voor de. Ja. Mochten mensen die weten wat Ritalin is. Dat krijgen vooral kinderen die ADHD hebben. Ja. Die hyperactief zijn. Het ja. is een soort kalmeringsmiddel, hè? Waar ja, het schijnt heel het, erg. Het, het, het schijnt de, de Nou, voornamelijk de concentratie te verhogen. Dus het schijnt ja. ook echt te helpen om de concentratie te verhogen. Nou, heb ik ook gehoord dat er op dit moment tien keer meer kinderen behandeld worden voor uh, ADHD. dan dat ze het echt hebben. Uh, ja, weet je, nog wel, ik wil eigenlijk niet over alle problemen praten, maar meer van jeetje jongens, er zijn zo verschrikkelijk veel uh, mogelijkheden. En het begint eigenlijk al gewoon bij als, als ouder, gewoon anders naar je kind te kijken. Ja. En om het niet te dwingen om, om een pad te volgen wat helemaal niet het haar of het zijn is. En het, het wordt natuurlijk met de beste intenties gedaan. Want je wil dat je kind goed terechtkomt. Ja. Je wil dat je kind gelukkig en succes van alles wordt. Maar... Stel jezelf heel erg de vraag van, oké, okay, wat is daarvoor nodig? Hoe ben je zelf gekomen waar je bent? Is dat met heel veel vallen en opstaan? Of is dat door strenge instructie geweest? He? Nou, ik weet het antwoord wel, ja. als ik naar mijn eigen pad kijk. Maar, um, weet je, en, en stimuleer wel, maar niet ten koste van wat er in dat kind zit. Ik wil zo met jou verder praten over die rol van ouders ook. En of dit nou iets is wat in het onderwijs... als je het hebt over de eigen ontwikkeling van ja. kinderen... en meer zelfbewustzijn van kinderen... of dat iets is wat onderwijs verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor is... of juist dat dat echt iets is wat ouders moeten ja. creëren bij hun kinderen. Over dat pad wat jij zelf hebt uh, belopen... Daar wil ik het zeker ook nog wel uh, over hebben. We hebben nog tot twee uur, dus alleen ja. maar mooi. Claire Boonsra is mijn uh, gast vannacht. En zij was degene die uh, aan het uh, medebedrijf heeft opgezet Leer. En dat zijn die zwarte blokjes die we inmiddels allemaal wel kennen. Mensen die een beetje geavanceerde mobiele telefoon hebben. En die wel eens op een etalage of in een tijdschrift zien staan. Weet je, daar hou je je mobiel voor. En dan krijg je een filmpje of een. Ja, die zwarte extra blokjes, informatie. dat is. Uh, dat is alweer, daar zijn we al voorbij met Leer. Dat zijn de, de QR-codes. Maar de het maar. gaat alweer een stap verder. Maar dat ja. is het idee. Het is een toevoeging. Nou eigenlijk we verbinden de, de digitale wereld met de fysieke wereld. Ja. Dus uh, eigenlijk wat je in de digitale gewend bent te doen, namelijk uh, delen, uh, liken, commentaar geven, doorsturen, doorklikken voor meer informatie, direct bekijken. Dat je dat allemaal kunt doen op het fysieke object. En op dit moment is papier daar heel geschikt voor. Namelijk uh, je kunt geen krantenpagina openslaan of een magazine openslaan. Er staat wel: ga naar www.punt ja, ja, om het te precies. kijken. Nou, dan moet je nu eerst je krant wegleggen en dan en wij zorgen ervoor dat je met je mobieltje als je mobieltje op de pagina richt dat je dan uh, direct die, uh, die digitale links tevoorschijn uh, kunt zien komen mits de uitgever of de blademaker bladenmaker dat heeft toegevoegd Ja, ons wij. Ja wij ja maar ik ben ook nog steeds aandeelhouder dat oh, toch blijf wel. ik ook. Okay, ik zeggen want ja. je, je <laughs> nee, Het is, je is het ik ben alleen uh, ja je, nee, je ik, ben, ik ben ik ben aan het okay. afbouwen maar, maar het blijft mijn, mijn kindje ja. Ja. het blijft mijn ja. bedrijf dus dat dat Daar heb zijn. je in ieder geval, uh, nou ja, dat heb je mede opgezet. We ja. hebben Unilever gehad en nu dus uh, de onderwijsrevolutie. Change the world, zo gezegd. Ja. Uh, wij vragen altijd aan onze gasten om muziek mee te nemen. En dat wil ik van jou natuurlijk ook weten. Je ja, had Shakira, een, een uh, mooi Spaanstalig nummer. Ja, het heet uh, Brutas Chega Sordo Muda. Uh, het komt van de cd, uh, Donde Stan los, los Ladrones. Uh, dus een van haar en vroegere cd's. En ik heb die, maar zijn uh, de tranen of niet? Drone, nee, zijn dat de... we zijn dieven. Dieven? Ja, okay. we zijn dieven. Um, da, da, het is vooral een cd die ongelooflijk goede herinneringen oproept. Um, ik heb een tijdje in een half jaar in Venezuela gewoond en gewerkt. Op een, uh, ik, ik ben uh, ingenieur civiele techniek ja. in Delft. En uh, ik heb uh, voor mijn uh, mijn nou, thuis, zeg maar, heb ik een half jaar op een bouwproject in Venezuela gewerkt. En uh, ik zat in een huis met twee uh, mannelijke ingenieurs. En we hadden ongelooflijk verschillende muzieksmaak. En het enige wat we alle drie leuk vonden was, was eigenlijk Shakira. was Shakira. Dus die, die cd die hebben we echt helemaal grijs gedraaid. Dat was toen nog cd, was uh... Uh, najaar 1998, uh, jaar wisseling 1999. En het was gewoon een heel bijzondere tijd om daar uh, te zijn. Uh, Venezuela was heel erg in de ontwikkeling. Uh, zelf vond ik het natuurlijk, ik, ja, voor het eerst werd ik losgelaten. Ik, uh, ik was gewoon ja, ingenieur op dat bouwproject. En uh, ja, ik, ik was natuurlijk nog heel jong, maar ik kreeg volledige verantwoordelijkheid. En uh, ja, dat was voor mij een heel bijzondere tijd om te zien dat je op een... Heel, ook iets als een project ongelooflijk creatief moet en kunt zijn. En uh, ja, natuurlijk een heleboel levenswijsheid opgedaan. Een half jaar in zo'n land zijn en, en daar van alles meemaken. gewoon Wat eigen... energie geeft het dan ook? Ja, ontzettend. Ja, ja. Maar, maar ook, ook heel confronterend om met eigen ogen uh, te ervaren wat, wat corruptie is. Eh, dat gewoon letterlijk onder je ogen gebeurt. En, uh, en, en, en ja, Chavez werd gekozen in de tijd dat ik daar was. het waren twee verkiezingen en we moesten ook op zondag... Uh, de verkiezingen waren altijd op zondag... we moesten ook ons melden bij de ambassade, we moesten binnen zijn. Je hoorde overal schoten om je heen. Uh, mensen op het project die zeiden van... ik durf niet anders dan Chavez te stemmen, want anders komt hij erachter. Ja, en dat zijn toch allemaal ja. dingen die, uh, die toch... Uh, in, voor, een, voor een redelijk beschermd opgevoed meisje... toch best wel indrukwekkend waren... Uh, om, om, dat, om dat gewoon mee te maken ja. dat, dat, dat die eigen waarden niet bepaald universele waarden zijn. Er komen heel veel beelden op je netvlies met, ja. met één simpel plaatje. Ja. zouden alles over kunnen gooien... en nu gewoon tot twee uur over Venezuela... en jouw tijd daar kunnen ja, gaan praten, Claire. Want je zit helemaal te stralen. Ja. En dacht ik, oh, er komen echt zoveel herinneringen nu naar boven. Ja. Over hoe gaaf het was, maar ook hoe moeilijk het daar is... om iets voor elkaar te krijgen van de grond te krijgen voor, uh, voor de mensen. Ja. Dat is natuurlijk de reden waarom wij jou hebben uitgenodigd... hier vannacht om wel over het onderwijs te praten... en wat er nou zou mee moeten gebeuren. Hoe het anders kan, hoe het beter kan. Had het over kinderen die buiten de boot vallen... en of dat misschien het onderwijssysteem daarmee te maken heeft... En heeft en ik zei ook tegen jou: van ja, is het niet? Je hoort ook vaak nu van, van leerkrachten: ook, van ja, we, we moeten zoveel. We ja. zijn die kinderen ongeveer aan het opvoeden tegenwoordig? En waar ja. zijn die ouders? Ja. Dan denk ik ook, is het niet aan ouders om te zorgen voor zelfbewustzijn, voor die zelfontplooiing, om te kijken waar zijn kinderen goed in en dat op een bepaalde ja. manier te stimuleren? Moet dat in, het, in de klas gebeuren? Nou, het is natuurlijk heel gek dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen uh, ouders en, en, en school. In, ja, maar dat is de taak van de ene, dat is de taak van de ander. Uiteindelijk gaat gaat erom dat we met z'n allen vanuit verschillende zienswijzen ervoor zorgen dat we... De dingen leren die, die, die nuttig zijn om, om zelfstandig verder te kunnen in het leven. En uh, wat dat vind ik interessant, het Engelse woord education, dat, dat behelst natuurlijk... Ook bij, opvoeding. Ja, dat is precies, dat zijn de twee begrippen. Dat ja. is veel meer uh, ontwikkeling eigenlijk. Alleen in Nederland ja, wordt education vertaald als onderwijs. En dat is eigenlijk maar één kant van de zaak. En um, ja, kijk dus... Ja, het is, het is, ik vind, het komt mij vreemd voor dat je uh, dat, dat, dat het meegeven van waarde, dat, dat iets voor thuis zou zijn. En dat je uh, op school ineens alleen maar een aantal vakken moet leren. Ja, nee, dat hoeft denk ik niet. Want ook normen en waarden, zeg maar, ja. dat hele, het hele besef, dat is denk ik iets wat de school ook zeker maatschappelijke normen en waarden ja. ook meegeeft. Maar puur uh, het ja, je kind zelfvertrouwen geven of uh, ja. Je mag het, het, je mag er zijn en ja, uh, ja. prima. Wat jij wat jij leuk vindt en wat je doet, ja. dat dat ook voor primair bij ouders ligt. Maar dat vind jij niet? Nou, jawel, ik, nou ja, goed, ik vind eigenlijk. Je bent zelf ook moeder, hè? Van ja, twee ik heb twee kleine ja. kinderen. De oudste gaat over vier maanden naar school. De jongste is is bijna anderhalf. Maar uh, kijk, mijn man en ik zien eigenlijk, uh, ze voelen onszelf eindverantwoordelijk voor het het, het, het een goede start geven van onze kinderen. Ja. En school zien wij als instrument wat we kunnen inzetten. Alleen, hè, in Nederland is het zo, je moet naar school. dus Het is een verplicht instrument. Maar, uh, maar wij voelen ons verantwoordelijk. Um, maar ik heb wel gemerkt dat niet iedereen daar zo in zit. Dat, dat uh, ja, alle ouders zeggen, nee hoor, dat leren ze maar op school. Ja. Uh, bijvoorbeeld onze zoon, die, die is gewoon ongelooflijk geïnteresseerd... altijd al geweest in taal, die sprak heel snel. Al, en die wilde letters en die kan een beetje lezen. En uh, nou, Wij vinden dat heerlijk voor hem. Want als hij eenmaal kan lezen, dan ligt de hele wereld aan zijn voet. Dan kan hij zich overal in gaan verdiepen. Maar we horen ook wel ouders zeggen... ja, je stimuleert je kind te veel. En dat vind ik een typisch een taak voor school. Nou ja, volgens mij is het onze verantwoordelijkheid... dat ons kind leert lezen. Ja. En school is een middel. Maar naar wat voor school ga je dan... Je zoontje doen? Nou, naar, naar, uh, eigenlijk gewoon de, de buurtschool, de dorpsschool. En um, uh, natuurlijk heel spannend. Maar ik ben uh, vorige week toevallig uh, op de open dag geweest. En uh, ik ben heel gerustgesteld. Het is wel een, een, een, een reguliere klassikale gewoon school. Gewoon rekenen Oudermet... taal schrijven. Ja. ja, maar wat ik heel belangrijk vond om te zien... is dat de, uh, de leerkrachten echt... Uh, ja, weet je, die hadden gewoon in de ogen waar we voor ik denk van ja die, die draaien niet alleen maar hun programma af die zijn uh, die kijken echt naar dat kind en wat het kind nodig heeft en ze hebben ook uh, ja ze proberen ook echt wel de verschillende niveaus ook, ook te faciliteren voor worden wat snellere het een en de andere kant het langzamer en ons kind, uh, onze kind onze zoon die um, ja die kan nog bij een lezen die is heel erg snel in zijn, uh, in zijn cognitieve ontwikkeling maar die kan bijvoorbeeld nog geen pen vasthouden en binnen lijntjes tekenen ja. dat wordt wel lastig en, en er zijn genoeg andere dingen die waar hij minder snel is. Hè? Onze dochter van anderhalf... die kan inmiddels beter. Haar fijne motoriek is, is nu al beter dan dat van ons zoontje. Dus, ja. Maar als, als je jouw zoontje dan... Uh, vind je het goed als ik jouw zoontje... Ja, als ik... voorbeeld gebruik? Als je die nou naar zo'n school... in Amersfoort, waar je het net over ja. had, zou sturen. Nou, Hoe uh, zou dat dan gaan lopen? Want dan zal, zal die cognitief gezien... en ja. taalvaardigheid... zal het fantastisch gaan? Ja. Of zou hij daar niet geschikt voor zijn? Nou, Ik denk dat hij daar wel geschikt voor zou zijn, maar... Uh... Kijk, wat, wat we ook belangrijk vinden, mijn man is dat, dat uh, ook een heleboel sociale vaardigheden, die, die doe je ook op, buiten of rondom school. Uh, vriendjes, afspreken, uh, noem maar. En, en ja, dat is dan wel heel fijn als dat in de buurt is, want ja. daar speelt het zich af. Dus dat hij met vriendjes naar school gaat spelen, uh, leert die afspraken te maken en, en dat soort dingen. Dus, ja, we zien niet primair nu de behoefte... om het kind helemaal naar Amsterdam nee. te sturen. Uh, ik heb wel een laatste gedachte-experiment gedaan. Oké, okay, wat als die school aan nou een Bussam zou hebben gestaan? Uh, wat dan? Uh, nou, het is nu niet aan de orde, maar, maar uh, ik zou het wel vertrouwen. Uh, ja, maar goed, dat ik goed heb komt. natuurlijk ook nee. een aantal stappen gezet... In de afgelopen, ja, ik, ik, ook zelfs de afgelopen maanden. Ik denk dat ik daar een paar maanden geleden... nog helemaal niet aan toe was nee. geweest. Dat ik ook die reservering had van, ja, maar, ja, maar weet je wel... Maar nu ik er zo in aan het duiken ben, denk ik, ja, maar het, als ik juist naar de kinderen kijk... zie hoe ze zichzelf ontwikkelen. Want gisteren, ik heb een filmpje gemaakt met mijn, mijn dochter. Die, was, uh, uh, die zat aan tafel, die had een dopje in de handen van een uh, yoghurtpak. En die, was, die heeft een kwartier lang... Heeft ze, super geconcentreerd, ge, zichzelf geleerd... om dat dopje erop te draaien. En dat ging natuurlijk 15 keer mis en lukt het niet. En, en zo bleef maar doorgaan. En, en na een kwartier is het er gelukt om dat dopje erop te doen... Ja. en met haar kleine vingertjes rechtsom dicht te draaien... en vervolgens weer open te draaien. En dat is fascinerend om dat te zien. Want je kunt je kind wel... Ik, ik ben alweer zo iemand die gaat, die gaat voordoen. En ja. hey, ik ben best wel eens iemand van... Nou, hey, en ik, ik heb altijd haast. En, precies. En, en ik merk ook bij mezelf... van ja Luis, uh, Geef het kind zelf die ja, mogelijkheden. Ik, laat ze ik, zelf. inderdaad, laat, laat het gebeuren. Dat is volgens mij ook wel, want in, in zoverre heb ik het idee... dat jouw verhaal nu waar je naartoe wil, wel past bij... Uh, we hebben natuurlijk dat het prestatiegerichte gehad... waar de overheid nog wel steeds op inzet. Maar binnen het onderwijs ga je... Hè, dat zijn van die prachtige termen die we tegenwoordig hebben... de, de, de 21ste eeuwse skills, ja, ja. en de derde dimensie... de derde dimensie die op school moet komen, dat is de menselijke factor, ja. de menselijke maat. Ja. En die 21ste eeuwse skills, dat gaat om sociale vaardigheden... Ja. om creativiteit, ja. om ICT-wijsheid, ja. dus meer ICT in het ja. onderwijs. Daar past het volgens mij wel meer in. Hè? Ook die zelf, het zelfbewustzijn, die zelfontplooiing. Ja. Dus er is wel al iets gaande in het onderwijs. Ja, zeker. zeker. Alleen wat, uh, wat ik nu wel hoor van heel veel leren van ja, maar we moeten er weer iets nieuws bij. Ja, er is weer een leerdoel bijgekomen... Ja. Leraren hebben gewoon eigenlijk geen ruimte om te doen waarvoor, wat ze heel graag zouden willen doen. Namelijk? Uh, namelijk echt naar dat kind kijken. Zeker, zeker de leraren die daarvoor die in dit vak zitten. Ja. Uh, en, en omdat er zo ontzettend veel gecheckt en gevolgd enzovoort moet worden. Kijk, ik ben gewoon puur. Ja, en uh... iedere keer ook dat het onderwijs weer op de schop gaat. Ja, dat... We hebben een systeem met werkgevers. Maar het is moet het bijna wel alleen maar robotisch administratief geworden. Als ik het zo zie. En nogmaals, ik weet er nog niet vo helemaal voldoende van. Maar ik ben bijvoorbeeld. Waarom week... zeg je dat zo vaak? Ja, omdat ik. Uh, ik wil namelijk nie niemand. Um, ik wil nergens, nergens niemand uh, Die wil niet beschuldigen. Ja, want, want ik, ik, ik, ik weet er echt nog niet goed genoeg vanaf. Maar ik, ben wel, ik, ik kijk er wel naar en ik ben wel dingen gaan, gaan opvragen. En Ik ben bijvoorbeeld het, het uh, onderwijsinspectierapport van onze school... waar de kinderen straks naartoe gaan, gaan opvragen. En uh, Gewoon om maar eens te weten, want ik ja. heb geen idee. Ik hoor van alles over onderwijsinspectie, maar ik weet er niet van. En binnenkort heb ik ook een gesprek met iemand van onderwijsinspectie. Dus ik, ik kan nog niet praten vanuit binnen, maar wat ik zie... Uh, wat me opvalt is dat zo'n rapport dat bestaat voornamelijk uit het checken... of het voldoet aan alle regels. Ja. En, en als aan alle regels en plannen wordt voldaan... en namelijk als uh, de plannen worden gedocumenteerd... en als het documentatierapport volledig is... dan ont ontvangt de school een goed of een ja. En als dat er niet is, dan is het niet goed. Je ogen worden er dof van. Ja, ja. ja, ja eigenlijk wel. Want, want wat ik dus niet zie staan in dat rapport... En ik hoor van mensen dat de Onderwijsinspectie daar wel naar kijkt, maar het staat niet in het rapport. Is bijvoorbeeld: de sfeer op school is geweldig, de leraren hebben het licht in de ogen, de kinderen zijn, lijken gelukkig. En, en ja. Zo Hoe wordt. we dat gaan creëren, daar hebben we zo nog tussen 1 en 2 een uur de tijd voor. En uh, Claire Boonschouw wil graag met u daarover sparren. Dus uh, Twitter uw vragen. Gebruik dan hashtag Casaluna. Stuur een mailtje naar casaluna.ncrv.nl. Uh, u kunt natuurlijk vanaf nu bellen: 0800 1121. Dus 0800 1121. Dan gaan we er een mooie uur nog van maken na 1 uur. Wij blijven dus gewoon hier zitten, Claire. kunt u nu gaan luisteren even naar de AFRO met het nieuwe hoorspel Op de Ziel.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 een vrachtwagen met oplegger boem en nog een keer boem en nog een keer boem en nog een keer en nog een keer een auto heeft zes kanten alleen de onderkant zag er ongehavend uit er zat groen aan de vangrail er liep een groene streep over het asfalt er zat groen aan de lantaarnpaal er zat groen aan de telefoonpaal ze begrepen niet dat hij niet bloedde. Ze. Niemand. De vrachtwagenchauffeur niet. De mensen die de hulp schoten niet. Pas toen de broeders kwamen, liep er een straaltje uit zijn oor. Die wagen, wat vervoerde die? Niets. Dood. Door een vrachtwagen vol niks. Dat het kan. Natuurlijk kan het, maar dat het kan... Was het maar een veewagen geweest vol koeien. Dat heeft nog een betekenis. Of staalplaten. Of een bus met kinderen. Die vrachtwagen had alleen een verwrongen bumper... en een deuk in de nummerplaat. Wat gebeurt dan met zo'n wagen? Ik weet het niet. Die krijgt een nieuwe bumper en een nieuwe nummerplaat. Ja, en ze wassen hem als ze toch bezig zijn... En wat doen ze met dat asfalt? Daar hebben ze bijtmiddelen voor en hoogdrukspuiten. En ze werken nog steeds met bezems. Er is nog altijd geen goede vervanger voor de bezem. Toen ik hem zag, zat er een Duitse verpleger naast hem. Vincent heeft de eerste uren Duits moeten aanhoren. Vangreel. Leidplanken. Inwendige bloedingen. Inere bloedungen. Kapotte kaak. Zerbrochene kiefer, bloed overgeven, zich bloed overgeven, zich bloed overgeven. Dat dacht Vichtelman eerst. Maar ze hebben de papieren moeten aanpassen. Zijn kiezen waren gebroken. Bij het gillen heeft hij zijn tong kapot gesneden aan de scherpe punten. Het bloed is zijn keel ingelopen, verslikken, overgeven. Die en Zweiges niet het zungen. Niet huilen, Maya. Waarom niet? Omdat jij daar geen enkel recht op hebt. Zij heeft daar recht op. Zij wel. Dan stop ik wel. Dat is een goed idee. Ik heb hem nog anderhalve dag bij me gehad. Op het laatst kon hij alleen nog maar blazen, alsof hij een kaarsje uit moest blazen, een verjaardagskaarsje. <klaars> Ik heb hem bij me. Nee. Hè? Wat bedoel je eigenlijk? Vincent is bij me. Gadverdamme. Oe, oe, je hebt hem bij je. Wat kijken jullie me raar aan? In deze tas? Zijn as. Wat, heb hebben zijn as bij je? Willen jullie hem zien? Nee. Jij? Nee. Doe weg. Ik kan er niet tegen. Wat kijken jullie raar? Ik heb mezelf een maand kunnen zeggen dat ik niet moest gaan. Maar het ging niet meer. Het was op. Ik was op. Kom je je... Hoe heet dat? Te wreken? Dat was nog niet in me opgekomen. Ze kwam je schoen terugbrengen. Die ben ik in mijn paniek niet eens vergeten. Jij was in paniek? Nog steeds. Ik wist niet naar wie ik toe moest gaan. Ik wist niks beters dan naar hier. Goed dat je gekomen bent. Ik denk dat ik ook namens Maya spreek. Was je de vorige keer ook in paniek? Verschrikkelijk in paniek. Maar Maya, jij was er niet. En ik wist niet of... Of het goed was dat ik er was? Je bent er. Hallo? Hallo. Ik wil zoveel vertellen. Dit heb ik voorgedragen. Lieve man. Eerst was je ergens. Namelijk bij mij. Toen was je nergens. Namelijk dood. Nu ben je overal... Namelijk nergens. Zolang ik je zoek, mijn lieve man... ben ik, ben ik je lieve weduwe. Zolang ik je zoek, ben ik... ben ik vlakbij je. Omdat je vlakbij me bent... mijn lieve man... huil ik heel zachtjes. Praat ik heel, heel zachtjes... Eerst was je ergens en moest ik je roepen. Toen was je nergens en verloor ik mijn tong. Dom en stom van verdriet. Nu ben je overal en fluister ik de woorden. Waarom? En jij? Aan het eind van de rouw... verleer ik die woorden. Aan het eind van de rouw zwijgt jouw vrouw. Bijzonder. Ik weet ook wel dat het te persoonlijk is, maar dat geeft niet. Echt heel bijzonder. Dank je. Daar deed ik het niet voor. Dapper. Is dat raar gezegd? Dapper? Het vreemde was, het gaat over verstilling. Maar ik las het voor en ik begin te schreeuwen. Daar in de rouwkamer te schreeuwen. Nee, nee, hier komen. Terugkomen. Heel bizar alsof ik het niet was. Ik registreerde alles. En te schelden dat hij een hufter was... Zo gemakkelijk dood te gaan, een klootzak ben je, een klootzak en een verrader en een klootzak. Schaam je voor je kinderen zo plotseling dood te gaan. Schaam je voor je eigen kinderen, klootzak, die je er bent, lul, die je er bent, lul. Klootzak, huftersak, gore, gore, fietsen, vuilen, smerige, smerige, ik, ik scheld nooit. En toen ben ik zelfs flauw gevallen. ik zag mezelf gaan, ik dacht, daar ga ik. En heel veel later was ik er weer. Alsof ik boven water kwam en alles had vreemde en harde kleuren. En alle geluiden waren te hard. En ik wist nergens van. Heb jij dan niets gevoeld, deze maand? Dat er iets was met hem? Nee, ik geloof er niet. Onbegrijpelijk. Niets? Niet van hem gedroomd? Niet dat hij pijn had? Niet dat hij dood ging? Nee. Hoe kan dat? Ik had van hem moeten dromen. Nu praat je onzin. Moet je je voorstellen dat jij dood bent en dat ik niet van je droom? Ik zou het je niet kwalijk nemen. Maar stel het je eens voor... Nee, daar word ik ongelukkig van. Moet een geruststellend idee voor je zijn... dat ik s'nachts niet met hem bezig was. Een enorme troost. Jij zult Vincent wel haten. Probeer het, maar het lukt nog niet. Het voelt nogal doden te haten. Maar je gaat het proberen. Denk het wel. Het slaat nergens op, maar ik heb het gevoel dat ik er recht op heb. Ik begrijp het. Jij ja, begrijpt me? Tragisch is dat. Je bent je man kwijt... En je moet ook nog eens begrijpen dat ik hard van plan ben hem te gaan haten. Ik begrijp, je kost me geen moeite. Vreemd is dat. Gek genoeg staan jullie nu het dichtst bij me. Heel dicht bij mij. Gecondoleerd. Nog maar een keer. Dank je wel. Het is snel gegaan. Het is onbegrijpelijk. Dat hij er niet meer is. Het is heel vreemd. Het is raar dat iemand sterft terwijl hij nog zoveel klusjes heeft liggen. Dan zie ik de leidingen liggen op de badkamer. En dan zie ik de badkamertegeltjes in de doosjes liggen. Het is er al vanaf. En dan denk ik, wat een raar moment om dood te gaan. Er zit nog altijd geen slot op de schuur. Ik heb mijn eigen fiets in mijn eigen schuur met een extra slot vastgelegd. Wil je mijn handen zien? Nee. Mag ik eens zien. Waarom? Was hij graag bij je? Is dat een vraag van de lijst? Ja, hier. Was hij graag bij je? Ik had wel die indruk. Hij zei het nooit. Jawel. Zullen we afspreken dat je echt antwoordt als ik iets vraag? Echt, oprecht. Ik wil je niet onnodig kwetsen. Dat is mijn zorg, niet de jouwe. Ik wil je niet nog meer kwetsen. Dank je. Was hij graag bij je? Anne, vraagt je iets? ja. Hij nam altijd iets mee. Chocola, een boek. In de zomer vers fruit. Frambozen? Nee, nooit frambozen. Frambozen? Ja, heel vaak frambozen. Sorry. Nou, Het was erger geweest als hij ze voor mij niet meer had meegenomen. Hou jij van frambozen? Niet speciaal. Jij bent gek op frambozen. Een beetje. Anne is pas echt gek op frambozen. Ja, ben ik. Dat heeft hij me vaak verteld. Zo? Waarom? Hij had het vaak over je. Hij hield veel van je. Zei hij dat? Ook. Maar ik merkte het, hoe hij over je sprak. Nooit vals. Dat verdien ik ook niet. Hij was trots op je. Ja, ja. Op jou. Op je werk. Op je ogen. Op je glimlach. Je talen, je verstand van financiën. Jij klaagt nooit. Al slaap jij drie nachten drie uur. Jij klaagt nooit. Hoe raak je een schoen kwijt? Was hij achter het bed gevallen? Konden jullie hem niet terugvinden? Waren jullie in paniek? Wij We hebben weinig risico's genomen in onze geheime jaren. Onze afspraken waren zorgvuldig. Een beetje klinisch zelfs misschien. Ik, ik weet niet hoe dat normaal gaat. Hoe men normaal ontrouw is. Haha, ha, die loden. Er is één keer geweest dat ik een risico genomen heb. Vincent vroeg me of ik mijn schoen bij hem durfde te laten. Ik begreep niet waarom. Hij wilde weten of ik bereid was... om op één blote voet de stad door te gaan. Voor hem. Voor ons. Dat wilde ik wel doen. Ik dacht, ik heb de hele wandeling om een leugen te verzinnen. Het regende, ik had een maillot aan. Ik kwam thuis, Lode was er niet. Ik heb de overgebleven linkerschoen in de gang te drogen gezet een week. Lode is er niet over begonnen. Ik was mijn kledingkast aan het opruimen, kom ik ineens een doos. Met drie schoenen tegen. Moest goed kijken welke bij welke hoorde. Hij lag tussen jouw schoenen? Alsof hij er hoorde. Droeg je die vaak? Soms. Je lacht. Ik was boos op hem. Ik zei dat ik de enige was die risico's durfde te nemen voor onze... Voor, voor ons. Dat klinkt wel als Vincent. Het was nogal beschamend om zijn agenda te onderzoeken. Ik ontdekte dat hij soms wel twee keer per week een lunchafspraak had met Gregor D. Ik dacht, de laughback noemt haar Gregor D. Het nummer stond niet in zijn adreslijst. Ik denk, zie je wel, het stond wel in zijn GSM. Ik heb drie dagen gewacht... Ik belde. Een mannenstem. Met Gregor. Jij stond niet in zijn agenda, nergens. Ik werd er bang van. Ik kan er niks aan doen. Hoe kom je dan hier? Zeg ik niet. Niet om je te tergen. Het is te voor Maya. Ik erger me dat jij mij in bescherming neemt. Dat doe je niet zomaar. Dat doe je om Loden nog achterdochtiger te maken. Dat is niet mijn bedoeling. Ik weet nu eenmaal vrij veel over jou. Niet waar? Niet ik weet bijvoorbeeld niet dat jij niet tegen schaaldieren kunt. Nee. Dan krijg je vast en zeker ook geen hartkloppingen van Grapefruit. Nee. Dan heb ik het fout. Als zij straks de deur uit is, sla ik jou rot. Dat interesseert me niet. Mij wel. Mij niet. Als je maar niet denkt dat ik terugsla. Dat recht heb jij ook niet. Hier komen. Om je te slaan? Ja. Goed. Dat kun je helemaal niet. Weet ik, maar ik heb het tenminste gezegd. Ja, dat wel. En moet ik dan ook nog roepen dat je een vuile hoer bent? Doe maar. Vuile hoer? Zo. Zo. Op de ziel van Peer Wittenbols. Met José Kapers, Joke Chalsma en Paul R. Kooij. Muziek Keimpe de Jong, regie Rob Lichthert.